Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nieuwegein is vanmiddag een meisje van 11 doodgestoken. Het gebeurde midden in een woonwijk. De politie heeft een man van 29 jaar opgepakt. Over de toedracht is verder nog weinig bekend. Er waren verschillende hulpdiensten en een traumahelikopter opgeroepen... maar die hebben het meisje niet kunnen redden. Bij gevechten tussen het leger en separatisten in Pakistan zijn 41 doden gevallen. Het gaat om 23 opstandelingen en 18 militairen die om het leven kwamen. De gevechten braken uit nadat het leger wegversperringen van de separatisten wilde verwijderen... in de zuidwestelijke provincie Balochistan. Dat is de grootste en rijkste provincie van Pakistan, maar slechts 6% van de bevolking woont er. De inwoners vechten al tientallen jaren voor onafhankelijkheid. Alle zes inzittenden van het medisch vliegtuig dat neerstortte in de Amerikaanse stad Philadelphia zijn overleden. Er werd al gevreesd dat niemand de crash had overleefd. Aan boord van het vliegtuig waren vier bemanningsleden en een moeder en kind. Het meisje had een levensreddende operatie ondergaan in een ziekenhuis in Philadelphia en was op weg terug naar Mexico. Het vliegtuigje stortte neer op een drukke weg tijdens het spitsuur... Door de explosie vlogen meerdere auto's, bedrijfspanden en huizen in brand. Voor de derde keer op rij is Fem van Empel wereldkampioen veldrijden geworden. In het Franse Lieven wist ze na een felle strijd af te rekenen met landgenoot Lucinda Brandt. Puk Pietersen kwam ruim een minuut na de winnares als derde over de streep... en maakte het Nederlandse podium compleet. Morgen zijn de mannen aan de beurt op het WK-veldrijden. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. en Het koelt af naar zo'n min 2 tot min 5 graden. In het noorden kan mist of nevel ontstaan. Morgen na een grijze start, opnieuw veel zon. En dan een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, entertainment for you. Een gitaar in de nacht Je zingt haar lied tot de sterren En met ieder akkoord Heeft mijn hart gehoord dat je mij te behoort Een gitaar speelt zo zacht Maar toch hoort men van verre Als een liefdesgezant over het eenzame strand Mooie lied van de sterren Hoor hoe mooi die melodie klinkt in het duister te beleven, als een roos is onze liefde nu ontbloeit. En ik voel je in mijn armen zachtjes beven. ja ik weet dat ons geluk nog altijd bloedt. Een gitaar in de nacht, zingt haar lied tot de sterren. En met ieder akkoord heeft mijn hart gehoord, dat je mij toe behoort. Een gitaar speelt zo zacht, maar toch hoort men van verre. Als een liefdesgezant over het eenzame strand, een gitaar in de nacht. Een gitaar in de nacht zingt haar lied tot de sterren en met ieder akkoord heeft mijn hart nu gehoord dat je mij te behoort. Een gitaar speelt zo zacht, maar toch hoort men van verre als een liefdesgezand over het eenzame strand. Een gitaar. Gitaar in de nacht. En dan zijn we weer. Goedemiddag. Ondergetekende Fred Heij hier bij CFM Entertainment for You. Tot de is van 7 uur. En uh, wij gaan uh, lekker verder met uh, Wie heeft de grootste? Ik weet het niet. Ik had geen zin om nog lang te blijven. Maar iets zei me dat ik nog niet moest gaan. In het zwart van de nacht verdwijnen. Tot je bij me binnenkwam. Toen je daar naar binnenkwam. ik keek naar jou en jij naar mij. En in die Is it De juiste teksten. Het heeft zo moeten zijn, Jaap Reesema. En uh, ja, soms heb je dat wel eens, dat het uh, niet helemaal mee zit. We gaan naar uh, Jannes en hebben het over eens. Ik zou zeggen, uh, verzoekje is welkom via www.zfmartisten.nl. Ja, Jannes is. Uh... Oh, nou daar is Jannes. dag even dat hij naar de kroeg was. Entertainer voor jullie, tot kroegs van uh, 7 uur. Blijf er lekker bij. Als de rust van de nacht zelfs geen dromen meer kent en het licht van de dag ook geen zon meer herkent, is het leven voor jou. Als een ziel vol met tranen. Maak geluk wacht op je handen. Het is alleen dat moment. Eensdag schijnt de zon.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 Daar was en uh, ja, dan, de, de koning der piraten natuurlijk. En hij had het over Eens. Wij gaan uh, door naar Stef en Dans de Laatste Dans. Een mooi verhaal uit het verleden. De blauwe zee dreef ons weer uit elkaar. Denk aan die vrouw, het is lang geleden, en in mijn droom, dan zeg ik tegen haar. Dans de laatste dans met mij, en laat de sterren aan de hemel ons bewaken. Vergeet ik niet Dans de laatste, dans met mij Dat was hier dan Stef Ekkel en had het over dans de laatste dans hier bij ZFM Entertainment voor jullie aan de tolwegina. Dit is Arnold Hofmans. En uh, ja, ze zeggen, en wat ze zeggen, nou, moet je maar even luisteren. Hè. te verlegen, maar onze gevoelens die zijn waar. Ik kan het niet ontwijken, ik heb je wel zien kijken. Waarom zijn we nog niet bij elkaar? Ach, wat de mensen zeggen, dat is waar. Ze zeggen dat ik van je hou. Ze zeggen hetzelfde over jou. tot wel waar. Ja, wij worden eens een paard Dit mag niet lang meer duren Mijn hart maakt overuren God weet dat wij bestemd zijn voor elkaar Ach, wat de mensen zeggen, dat is waar Ze zeggen dat ik van je hou Ze zeggen hetzelfde over jou En dat wij horen bij elkaar Dat is Hofmans en ze zeggen hier bij Entertainment for You. En uh, ja, schakel je net in. Dit is ondergetekende Fred Heij. En uh, al dat allemaal tot de klokjes van uh, 7 uur. Hier hoor hier je ze allemaal. Allemaal. De hits. De hits waarvoor je je radio even een stukje harder zet. Entertainment for You. Entertainment for You. Litse hè? en Tchakkie dikie boom boom. Toen ik jou op het stegen kwam. Je vroeg me wat te drinken, heel spontaan zei ik oké. Okay. En binnen tien minuten zat ik op de kruk. Problik, liedje, zing maar met ons mee dikkie boom boom schakke We Is hier een super Alle mensen dansen hier En lachen bij een goed glas wier Schakke-dikkie-boom-boom, schakke-diedeldee De mensen zijn in woon oké. Okay. Achter de bar staat Snel een Jappie En die heeft hem al halenvol Frans speelt op zijn trekzak. het is een accordeon. Nelle kootjes zingen liedjes uit die goede oude tijd. Oude Karel is zo'n sjantse. En we de wilste jonge meid. En we zingen. Jackie tikkie boem die dooddeed. is een vrolijk Zing maar met ons mee Shakiriki diki boom boom shaki-dido-day Is hier een super MKB. Alle mensen dansen hier En lachen bij een goed glas wier shaki diki boom dido De mensen zijn hier gewoon oké okay. Zing maar met ons mee. Shakiriki boem boem, shakir diddle day Het is hier een super fijn café. Alle mensen dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Shaki diki boem, shakir diddle day Het is hier een super fijn café. Zekke die die, boem boem, en dat allemaal door Lietse Hillen en uh, ja, wat een gezelligheid hier, ho. Oh. op die 106.9. Dit is uh, Frans Duits, en uh, eh, lekker gauw ouwe, komt er voor mij dan ook een dag. Zeker! Ik haat je, maar ik hou van jou, ik wil jou niet zien. En toch mis ik jou, waarom doe jij het zo? Je lacht wel, maar je meent het niet, ik heb verdriet. Maar ja, dat zie jij niet Ik voel me zo alleen Wil jou wel laten staan Dan zijn mijn zorgen van de baan Maar ik wil niet Wil jou niet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 Dat ik meer vrolijk ben Want ik kan echt niet zonder jou Ik ben en blijf jou bij trouw Laat mij niet zitten Zet mij niet in de gang Zet mij niet in de kou. Ga mij niet zitten. Zet mij niet in de kou. Ja, lekker hoor. Ja, hier ja, hoor je ja, ze ja. allemaal. Zeker. Allemaal. Waarvoor je radio even een stukje harder zit. Entertainment for you. Nigel Visser. En, uh, ja, vorige week was hij natuurlijk hier in de studio. Vanuit de kerk naar de kroeg. Zaterdagavond, we vliegen er weer uit En denken niet aan morgen als de kerkklok weer luidt Dat is er rond een uur of tien Rond een uur of tien. Maar zullen ons dan nog niet zien het is een dolle avond met volop feestmuziek En ik denk dat er zeker mee op zalen mooie, je niet pas morgen rond een uur of vier Dan Zondag ook altijd weer een feest Je zult het niet geloven De pastoor die drinkt het meest Maar zegt dit kan geen zonde zijn, zijn. Wat God die schiep zelf rode wijn Hij geeft ons ook een rondje Uit de collecte zakken Maar ook met de zegen Dat stelt hem op zijn gemak Omdat er boven niemand keek, boven niemand keek. Zo gaat het bijna elke week Zo, nou, en dat was hij dan. Uh, nice of is. En uh, ja, vanuit de kerk naar de kroeg. Hé, hey, ja, hey, ja, ja, ja, ja. Hey, Hé, um, ja, even ander nieuwsje, René. Uh, ja, dat, uh, dat gaat hem niet lukken. René uh, van Beten. Dus uh, ja, nou ja, ik zeg altijd: uh, de volgende keer beter. Dit is Bustamante. En dos hombres, y un destino. Oftewel, twee mannen. Eén lot. Daarover meer. Dat allemaal eh, bij Zandvoort voor jou in maart. Hou ons in de gaten. Ella is het regalo dat ik tanto esperé. Want ik no pensaba. Ya en volverme is zon. El, el amor van deze man. dos hombres. Con un mismo en dat me niet que ellas para ti, y aunque seas mi amigo, por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ellas para ti, y aunque seas Mi amigo lucharé Cuando está conmigo la hago mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer La sé despertar, la sé comprender Cuando está conmigo es was otra vez, cada beso nu is de los dos, pero en el amor twee los tres. We zijn amor We zijn twee verschillende mensen. We zijn Yo sé que ella me kunt en dat que juega contigo Por el van de esa We zijn twee hombres met un mismo destino En ik me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé. Postamante des hombres en un destino. Ja, en als je wil weten wat hij zingt, nou, dan moet je maar eens luisteren dadelijk in maart met Zandvoort voor jou, want dat, dat gaan wij dan eventjes haar fijn uitleggen. Ja, wat hij dan zingt. En uh, ja, misschien vind je dat uh, wel... Uh, ja, leuk. Marco Schuitmaker. En vergeef me. Ik ga dadelijk eventjes bellen natuurlijk. Dus uh, blijf er lekker bij. De drie op van Fred Heiden zit er ook nog bij natuurlijk. Dus uh, ja, heel veel leuke muziek. kom alles goed? En uh, ja, Marco Schuitmaker is een nieuwe. En uh, zijn ja, vergeef me, vergeef me. Ja, we gaan wat verder met René van Beet. En ik laat je gaan. Hier hier hoor je ze allemaal. Allemaal. voor je niets. Waarvoor je je radio even een stukje harder zet. Entertainment for you. Entertainment for you. De laatste taan is zojuist gevallen. Het einde is in zicht. Verloren en verslagen. Slaag langzaam Ons boek nu dicht. Ja beloftes bleken leugens Voor altijd was het niet voor ons. Al wil mijn hart niet geloven. Zeg mijn verstand, kom, laat het los. Oh. Ik weet niet of ik dit Ik heb geen keus. Wat voor eeuwig leek, is voor het goed aan ons voorbij gevlogen. Ik had het echt niet door. Blijf bescherven, slechts de golven krabbel ik weer langs haar op. Oh, ik weet niet of ik dit ga. Ik laat je gaan. Helaas, uh, ja, hij was verhinderd. René van uh, Beten en ja, uh, hij zou hier aanwezig zijn vandaag in de studio. Helaas niet gelukt. Uh, zijn nieuwe single was dit. En ik laat je gaan. Elke dag is een fiesta. Nick Brinkhuis, hier bij ZFM Entertainment u En dat allemaal tot klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Een goedemiddag. En blijf er lekker bij, hè. Maar straks ook nog de drie oprijven, Fred Heij. Het is voor mij een fiesta, het is maar wat je er zelf van maakt. Ik zie de lach en ook de gein, het leven hoeft niet zo moeilijk te zijn. Nee, ik niet niets gezonder te zien schijnen, elke dag is voor mij een groot feest. Zo geniet ik van heel het leven en een lach helpt me daarmee het mee. Denk ik, ach, straks komt wel weer de goede zin. Ik leg me dan er gauw bij neer. Want de dag die heeft nog zoveel uurtjes meer. Het is maar hoe je het leven bekijkt. En wat er nog allemaal overblijft. Elke dag is voor mij een fiesta. Het is maar wat je er zelf van maakt. Ik zie de lach. De het leven hoeft niet zo moeilijk te zijn, nee, ik hoef niet de zon te zien schijnen. Elke dag is voor mij een groot feest. Zo geniet ik van heel het leven, het wel helpt me dan.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 Ja, dat was hij dan. Nick Brinkhuis. En elke dag is een fiesta. Ja, we proberen Andy de Wit eventjes te bereiken. Maar het gaat niet helemaal lekker. Dus uh, ja, hey, ja. Uh, we gaan gewoon een, uh, een lekker zomersplaatje erin gooien. En uh, dat is van Mario Eddy en Mi Corazon. Alleen maar hits. ja. Jouw ja, ja, ja, ja, ja, Entertainment for you. We hebben Andy te pakken gekregen. Dit was Mario Eddy en Mie Corazon hier bij CFM Entertainment for Youth. 2006.9. DW Plus, 9A. Natuurlijk op de kabel. En dat allemaal kanaal 40 Sego. En natuurlijk, ja, KPN. Maar dat weet ik eventjes niet. 1, 2, 3 Wel dat ik Ad van de Hurk aan de telefoon heb. Oftewel Andy de Wit. En nu een hele goede, ja, middag nog, hè? Ja, het is een middag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag nog. Hey. Hey, ja, er gebeurden dingen die, die ik niet thuis kon brengen, maar goed, we hebben je in ieder geval aan de lijn. Hé, hey, ja, we blijven. bellen natuurlijk vanwege jouw nieuwe single. En uh, laat me vrij. Ja, nou ja. Ja, voor mij in mijn ogen een hele geslaagde plaat. Hij wordt overal overal ontzettend goed ontvangen... En ik ben er ook heel blij mee met die plaat. Dus uh, ja, het draai, draai op zou ik zeggen. Ja, ja dan gaan we sowieso de, de, we gaan zo lekker draaien natuurlijk. Uh, uh, hoe is deze plaatstand gekomen, Andy? Ja, gewoon zoals al mijn liedjes. Ik, uh, ik schrijf een liedje en ik vind het mooi en dan uh, werk ik hem verder uit. al deze had een klein beetje iets meer haast gekregen, omdat uh, onze bekende cameraman William Pincate, ja, helaas is komen te overlijden en die wilde per se zijn laatste clip van mij maken. Ja. Dus ik had wat haast bij dit liedje, dus hebben we hebben in alle haast hebben van de Engelse versie, want ik had hem in het Engels geschreven voor iemand anders. Okay. We hebben een Nederlandse versie gemaakt en ja, die is eigenlijk heel goed, heel goed bevallen. En William heeft nog net zijn ik kunnen doen. En uh, bij de collega's van TV Oranje hebben ze de, de soundtrack eronder gemonteerd, want die was nog niet klaar. Ja. En ja, uiteindelijk is het er plaat geworden. Oké. Okay. Dus uh, het heeft uh, eigenlijk nog een, uh, een, een randje, zeg maar. Ja, ja het heeft een, een klein beetje een zwart randje. Omdat het, uh, ja, William zou toch uh, komen te overlijden aan die verschrikkelijke zieken. Ja. Heel, heel erg, veel te jong. Ja. En een positief randje dat hij van mij zijn laatste clip nog heeft kunnen maken. Dat was ook zijn mens dat heeft hij kunnen doen, gelukkig. Oké. Okay. Nou ja, het is in ieder geval een, uh, een mooie single geworden. En uh, de clip, uh, ja, is ook keurig. Uh, Goed gelukt dan, ik ja. zeggen toch? Het is, ja. het is een eenvoudige clip, maar een mooie Ja, maar daar mag je inderdaad je wel, uh, wel, wel uh, trots op zijn, zeg maar. Ja, daar ben ik absoluut, absoluut. Ja, ja. Hey en. Ja? Uh, maak ja? Ja, je ja, maakt je verhaal maar. Dan. Ja, Mirjam maak maakt over het algemeen altijd heel mooi werk. Dus wat dat betreft was het te verwachten dat het een mooie clip zou worden. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Uh, Kijk, ja, ik, ik vind het altijd een beetje lastig, weet je. Het is, het is dan eigenlijk zijn laatste clip geweest, dat zeg ik altijd. Ja, al. ja. Ja, ja. ja, daarom zeg ik, het heeft toch een uh, randje, het heeft toch een, een bepaalde betekenis, denk ik zo. Ja, precies, precies. Eh? Dus, ja. Uh, het is ja. ook een, ja goed, het is een heel gevoelig liedje geworden en ik, uh, ja, ik ben alleen het... met de zong. Het, het, is, het, is, het, is, het is een mooie song geworden. Ja, dat sowieso. Uh, we hebben hem beluisterd, en als uh, mensen nieuwsgierig zijn uh, naar jouw nummer, uh, kunnen ze gewoon eventjes op uh, YouTube uh, ja, de clip bekijken. En, uh, oh, absoluut. Zoeken op, uh, op de titel Laat me vrij, natuurlijk. Tuurlijk. Ja, en uh, ja, waar kunnen mensen jou nog meer volgen? Uh, wat? Ja, gewoon op uh, Facebook. Hè. Ik ben, denk gewoon op Facebook bereikt, waaronder Andy de Wit, Ik heb daar een paar accounts. Die vinden de mensen wel en anders dan moet je bij. Of bij Jolanda met de mensen, of bij rood het blauw de website kijken, en dan vind je alles over mij. Ja, uh, je weet het nooit. Er zijn altijd nog mensen die uh, misschien nieuwsgierig zijn, toch? Dat is waar. Ja. Dat is waar, dat is waar. <laughs> ja, toch? <laughs> ja, ik bedoel, uh, de, uh, als ik om me heen kijk, uh, uh, ja, uh, die jeugd, uh, jeugd, uh, ja, die jeugd, bepaalde jeugd, Ja, die trekken toch naar het Nederlandse uh, lied toe. En uh, ja, eigenlijk uh, zeg ik altijd gelukkig maar. Toch... Ja, gelukkig maar dat de jeugd dus weer een klein beetje ja, toch van de verstaanbare muziek is gaan houden en dat het niet allemaal meer die, die, die, die verschrikkelijke bitcoin, uh, reutel is die we de laatste tijd op ons hoofd hebben gekregen. Ja. Maar ja, ook dat, met, met alle respect, is muziek en ik ben gewoon blij dat onze tak van muziek weer, weer herleeft en ook onder de jeugd, daar ben ik wel blij mee. Ja, ja, inderdaad. Hé, hey, uh, ik, uh, ja, ik, ik vraag jou dan nog wel één ding uh, Andy, in de, dus uh, ja, wil jij hem aankondigen? En dat ga ik voor jullie heel zeker doen. Ik ben ook heel blij dat jullie omdraaien. En het trots op op jullie radio te mogen zijn. Zo net voor de zaterdagavond, want het is nog zaterdagmiddag. Ja, en die oh. is je dan. Mijn nieuwe over Laat me vrij. Van Andy de Wit. Ja, dankjewel Andy. En uh, ik zou zeggen, okay. tot de volgende ronde. Oké, okay, groetjes. Hoi hoi. Entertainment for you.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 mijn leven wil nu eindelijk rust Laat me vrij Nooit meer slapen Ja, dat was hij dan. En eh, ja, Andy de Wit. En eh, had het over zijn nieuwe single. Even kijken. Ja, ja, ja nou. Gaat er hier, gaat hier wat dingetjes mis. Maar goed. Eh, <tie> <tie> Deze klopt ook niet. Eh, ja. Wat is het nou? Computers. Nou weet je wat, we gaan uh, lekker uh, een plaatje draaien van uh, Yves Beres en Slame Vleugels uit. Ja, entertainer voor jullie. Tot uh, 7 uur. Mijn naam is Frithei. Goedemiddag. Het laatste woord gezegd: toch nog onverwacht. De vlinden zijn nu uitgespeeld.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 Prachtig nummer, prachtig nummer. Hé, hey, we, we gaan er naar, uh, naar het nieuws toe uh, van, uh, ja, 6 uur. Dus ik zou zeggen, tot zo meteen. Ja, tot zo.